Is Radio 1. Nu al wakker. Goedemorgen, het is... Goedemorgen, het is precies vijf uur. U luistert naar WNL, de toekomst, uh, de nacht van de toekomst. En u had misschien het bulletin internationaal nationaal van vijf uur verwacht... Maar helaas is daar iets uh, misgegaan. De verbinding dus zei uh, dat het nieuws is er niet. Overigens is het nieuws op dit moment dat Mitt Romney officieel is genomineerd uh, als kandidaat. Hij was natuurlijk al eerder gekozen, maar officieel nu ook op het congres. Michelle Martin is inmiddels aangekomen in het klooster. Dat is de ex-vrouw van uh, Dutrouille, die gisteren vrijkwam, Is nu echt in het klooster aangekomen. En uh, Orkaan Isaac is aan land in Louisiana. Inmiddels zijn er zelfs honderdduizend mensen daar... Uh, Um, uh, we zitten daar zonder stroom. En uh, ook nog het sportnieuws mee. Pak Novak Djokovic. Novak Djokovic heeft op de US Open de uh, tweede ronde bereikt: 6-1, 6-0 en. 6-1. En dan moet toch ook, ook nog even het verkeerde meepakken... op de n 18 Varseveld enschede tussen Groenlo en Neden... is in beide richtingen het uh, afgesloten deze uh, hele nacht. Nog een uurtje en dan gaat de N18 ook weer open. En nog een uurtje, dan, zijn wij, uh, dan, dan zit het voor ons ook weer op. Maar we hebben nog een heel mooi uur te gaan, want dit is de nacht van de toekomst. We zijn al drie uur lang hier aan het debatteren met vijf politieke jongeren. Vijf bijzondere gasten. Ik maak nog even een rondje. En uh, vraag ze ook meteen even waarom ze uh, gekozen hebben ooit voor, uh, voor die partij. Hans van de Heuvels, CDJA. Waarom? Ja, ik kom uit midden limburg uh, Dat hoor je nog een beetje. En uh, uh, in mijn... Uh, in mijn ja wij waren als familie, mijn gezin is altijd heel actief geweest in het verenigingsleven. Heel actief geweest bijvoorbeeld ook in het kerkbestuur. en nou ja, Zeker in de omgeving waar ik vandaan kom is het, uh, is het CDA een heel gewortelde volkspartij. In, uh, in echt de beste zin van het woord. En dat trekt je dan natuurlijk ook heel snel naar zo'n partij. De idealen, uh, de nadruk op gemeenschap, samenleving, ja, dat trok mij. Okay. Lieke, jij uh, bent lid geworden van Rood in de SP, dus ook van de SP. Waarom? Um, omdat, het, um, omdat ik mij er heel erg boos over maakte... Dat, dat de tweedeling in Nederland steeds groter wordt. De rijken worden rijker, de armen worden armer. En ik denk uh, dat we dat niet mogen accepteren in een rijk land als Nederland. Um, zoveel mensen leven onder de armoedegrens... dat er bijna 400.000 kinderen opgroeien in armoede. Daar moet gewoon echt iets aan gebeuren. En dat was de reden voor mij om me actief in te gaan zetten bij Rote. Bram, JOVD en VVD ook? Ja, allebei. Lid van allebei. Um... Ik groeide op in, in Limburg, in Noord-Limburg. In een heel klein dorpje, een katholiek dorpje. En uh, mijn vader is een, is een hardwerkende MKB'er. En ik heb altijd meegekregen dat, dat, dat heb ik stukje ondernemerschap van huis heb meegekregen. En dat je niet moet uitgaan van het collectief, maar de kracht van het individu. En dat is wel iets uh, uh, wat mij heeft gedreven. En waarom ik 14 jaar geleden de keuze heb gemaakt om politiek actief te worden... binnen een jongere organisatie en een politieke partij. Hm. En dat is hier over de de vvd. Niki van Deel, voorzitter van de Jonge Democraten, D66. Waarom? Ja, ik hou gewoon van mensen en groepen die buiten hun eigen kaders durven te denken. Die niet, niet alleen maar zeggen, we zijn hier tegen of we vinden dit niet goed of dit is een groot probleem. Maar die daar meteen gaat kijken en hoe kunnen we dit oplossen. En dat soms onconventionele manieren. Over het algemeen vooral uh, voortschrijdend inzicht. Uh, en uh, daarom uh, deze 66 en de jonge democraten. De jonge socialisten, daar is uh, Lucas van. Waarom? Uh, nou, ik kom uit een, echt een klassiek rood nest. Um, dus ouders allebei lid van de Partij van de Arbeid. En dan krijg je toch een hele hoop, mee, een hele hoop ja, sociaal gevoel mee. Een hele hoop ideeën van... hoe kun je problemen in de samenleving toch echt met z'n allen oplossen. En ik zat ook, op een, hele, uh, toen ook werd, op een hele zwarte school. Ik kreeg een enorm hoop leerlingen met heel diverse achtergronden. Veel asielzoekers, veel echt vluchtelingen ook. Um, en dat waren toch groepen met... met um, hoewel hele verschillende achtergronden wel... Of het, dezelfde, of het algemeen wel dezelfde mm -hmm. belangen. En hoe je die dingen een beetje bij elkaar kan trekken. De boel bij elkaar kan houden. Om even een mooie vraag ja. te gebruiken. Ik vind hem echt heel mooi. Dat, dat interesseerde me en daarom de yes. Nou, we hebben zo in ieder geval gehoord waarom. We iedereen voor die partij lid is ge, of bij die partij lid is geworden... waarom ze daar zelfs actief zijn. Heel erg actief. En deze hele nacht, ondanks de drukke campagne... misschien wel dankzij de drukke campagne... ook gewoon hier actief in de nacht. We hebben al flink gedebatteerd. Het concept van de nacht is eigenlijk als volgt. We proberen ook af en toe een conclusie te trekken... waar we het met z'n allen over eens zijn. Dat witte vel papier is nog niet heel veel voller geworden. Ja. Een taskforce, jeugdwerkloosheid. We willen defucieren uh, binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Maar heel veel verder dan dat zijn we nog niet gekomen... Misschien gebeurt dat dit uur. We gaan het straks hebben over zorg. Maar we beginnen nu eerst over de politiek en over de campagnes. Want de politiek... Kan die nog wel op de manier waarop zoals die nu is blijven politieke partijen bestaan? Of moeten we straks zeggen: nee, politieke partijen, ach, daar moeten we een heel ander systeem voor verzinnen. Dat moet helemaal anders. Um, we gaan het onderwerp inleiden. We weten net inmiddels het concept is. We bellen met iemand die er verstand van heeft. In dit geval is dat rechtsfilosoof Chaddy Baudet. Die heeft er echt verstand van. Laten we naar hem gaan uh, luisteren. Chaddy, goedenavond. Goedenacht. Ja, laat ik meteen beginnen met die hele algemene vraag. Politieke partijen, blijven die bestaan volgens jou? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat politieke partijen uh, onontkoombaar zijn... in een systeem, een democratisch systeem zoals we dat hebben... met uh, algemene verkiezingen, uh, waar je moet je toch moet organiseren. Maar um, ik denk dat de partijen zoals we ze nu georganiseerd zien... hun langste tijd gehad hebben. Want partijen, we zien het, zijn heel erg top-down... Uh, de lijsttrekkers die bepalen eigenlijk met een handjevol mensen om zich heen wat er moet gebeuren. En dat leidt tot een enorme onvrede, een enorme kloof tussen burger en politiek. Mm -hmm. En ik heb een aantal voorstellen uh, van hoe we dat systeem transparanter kunnen maken. Ja, want het systeem transparanter, dan komen ook. Wat is nou dé manier om het systeem transparant te gaan maken? Het systeem? Ja, er zijn eigenlijk drie dingen die moeten veranderen volgens mij. Eén um, één is dat het aantal voorkeurstemmen dat kandidaten krijgen bij verkiezingen. Dwingend moeten worden voor hun positie op de lijst. Dat wil dus zeggen dat als de partij zelf denkt. Nou, dit is echt. Uh, uh, met deze vent kunnen we niks. We zetten hem op, op uh, plaats uh, 80, ik zeg maar wat, mm -hmm. van de, kan de kieslijst. Uh, maar hij krijgt toch heel veel voorkeurstemmen, want kennelijk vind, mens, vinden mensen in het land hem wel goed... dat hij dan uh, hoger op de lijst kan komen. En als je dus kijkt naar hoe nu de verkiezingen gaan en hoe de mensen de Kamer in komen... dan zie je dat nummer 1 en 2 en 3 vaak heel veel stemmen winnen. Maar bijvoorbeeld al nummer 8 van een grote partij uh, misschien niet meer dan een paar honderd stemmen uh, ja. weten krijgen. Dus het is heel makkelijk mogelijk op deze manier voor luizen in de pels, voor nieuwe geluiden, voor, ja, voor mensen die breken. Met de bestaande heersende opvattingen. om, uh, om binnen te brengen in het centrum van de macht. Dus dat is voorstel 1. Het aantal okay. voorkeurstemmen. dwingend waren voor de positie op de lijst. Het tweede is. dat volgens mij. we af moeten van het idee. van een dichtgetimmerd regeerakkoord. en ook de. Uh, de, die, die, ...die enorme dwang van oké, okay, we hebben een coalitie en binnen die coalitie moet alles gebeuren... ...en als die coalitie valt, moeten er verkiezingen worden gehouden. Ik was een tegenstander van de nieuwe verkiezingen die er nu aan zitten te komen. Ja. Omdat in principe was er helemaal geen reden voor om opnieuw uh, allemaal naar de stembus te gaan. Toen uh, de, de gedoogconstructie met de PVV viel, toen zagen we dat de VVD en CDA binnen... Een, ...hele korte termijn met de Kunduz-coalitie uh, eruit kwamen. Ja, dus er was weer een soort meerderheid in de Tweede Kamer. En als je op die manier gaat werken, als je de steeds wisselende meerderheden krijgt... ...en niet um, de hele tijd als kleine groep coalitiepartners de hele rit moet willen uitzitten... ...dan krijg je dus ook veel meer betrokkenheid van de Tweede Kamer bij het regeringsbeleid. Dan kunnen alle kamerleden, alle 150 kamerleden, oppositie en meerderheid, uh, meepraten... Uh, en uh, dan krijg je dus ook niet wat je nu heel vaak hebt, dat partijen als geheel omgaan. Dat er dus e een, een, een, ja, een compromis wordt gesloten en dat de CDA in 2006 waren ze allemaal tegen generaal pardon omdat ze toen met de VVD-regeerden en de CDA uh, wilde toen ja, die coalitie in stand laten maar een jaar later waren ze allemaal voor generaal pardon omdat ze toen met de PvdA-regeerden. En moet dat is het is wel vanuit een, uh, vanuit een meerderheidskabinet? Dus een meer uh, betrokkenheid van alle Kamerleden en niet meer die Coalitie, maar wel vanuit een meerderheidskabinet of, of juist ook een minderheidskabinet die dan ook echt is. Nou, ja, wordt? Je zou dus in feite kunnen zeggen, de, de regering krijgt een initieel vertrouwen van de Kamer, kan mm. gewoon gaan regeren en vervolgens zoekt het steeds wisselende meerderheden. Oké, okay. nou de stemmen, en de wisselende meerderheden een derde, en een derde punt. Uh, ja. En dat is dat je de gemeenteraadsverkiezingen moet decentraliseren, Want wat je nu hebt is dat... De landelijke partijen in feite ook de gemeenteraad domineren. Waardoor de gemeentepolitiek helemaal gaat over de landelijke kwesties. En als je dat omdraait, als je de gemeentes zelf in verkiezingen laat uitschrijven... en veel meer die gemeentepolitiek centraal stelt... dan krijg je dus ook veel meer diversiteit in het politieke landschap. En dan krijg je veel meer... Ja, we zeg je dat? Lokale betrokkenheid van mensen, waardoor ze ook meer democratisch gevoel krijgen en waardoor ze betrokken worden bij de politiek als geheel. En dan krijgt ook die landelijke politiek veel meer uh, levendigheid. Dus dat is een derde uh, voorstel. Dus eigenlijk uh, op, op wisselende momenten moeten die verkiezingen zijn. Dus niet allemaal tegelijk, maar ieder op zijn eigen moment. Klopt, dus als, als, als elke gemeente zelf zijn verkiezingen gaat uitschrijven, als, als colleges van BMW kunnen vallen, dan heb je dus niet meer op één dag in alle gemeentes verkiezingen. Dan heb je altijd wel ergens verkiezingen. Dan kunnen de landelijke partijen zich er niet meer mee bemoeien. En dan krijg je dus veel meer lokale politieke betrokkenheid. Oké, okay, helder. En uh, tot, de politieke jongerenorganisaties, wat vind je daarvan? Moeten, moeten die eigenlijk wel blijven bestaan zoals ze nu bestaan? Allemaal gelieerd aan één politieke partij? Op zich is dat natuurlijk prima. Uh, mensen verenigen zich en, en sluiten zich aan bij een bepaalde politieke partij. Maar wat je wel ziet uh, is dat heel veel van die politieke jongeren... in feite uh, alleen maar in het gevrij willen komen bij de uh, landelijke leiders. En dat is een enorm... Je ziet het ook aan die gezichten. Hè? Je ziet een soort van ja, bijna ambtenaresk soort gehoorzaamheid. En uh, ja, wat je natuurlijk mist is dat ze gewoon uh, stevig... Uh, de content durven gooien, daar hoor je nooit iets over. En het zijn altijd het zijn dingen in de punten, in de marge. Uh, ze zullen waarschijnlijk zeggen dat ze hier een wetsvoorstel hebben geamandeerd of, of, of een voorstel hebben ingediend of iets. Precies. Maar niet, geen fundamenteel debat. En dat mist trouwens sowieso niet die politieke partijen. Mm -hmm, ja, dat gewoon fundamenteel debat. mist inderdaad uh, in de politieke partijen. Dankjewel uh, Thierry Badet, uh, rechtsfilosoof. En uh, de aanval op de nazi staat daar auteur van. Uh, ja, jullie worden nogal uh, flinke verwijten gemaakt. Uh, hij zegt, politieke jongerenorganisaties, ach, in de marge. Jullie bereiken eigenlijk dingen in de marge. Doen het eigenlijk vooral om een beetje... Bij de, bij de partijleiding een, een beetje een wit voetje te halen... en misschien voor een baantje in de toekomst. Ja, nu gaan alle handen omhoog uh, in één keer. Niki, de Jonge Democraten. Ja, ik denk dat er zijn twee redenen in ieder geval waarom de Jonge Democraten bestaan. Eén is echt scholing en vorming van onze leden. Ik denk dat dat echt ongelooflijk onderschat wordt. We hebben 5200 leden. Die staan allemaal krijgen debattrainingen, uh, politieke filosofie, noem het maar op. Ze kunnen zich op allerlei fronten ontwikkelen. Maar daarnaast ook politieke invloed. En uh, ik, kan, ik kan je vertellen... Ik word niet populair bij D60 uh, door het aantal amendementen wat ik indien. Maar ik doe het toch omdat ik het belangrijk vind dat de dingen die onze leden belangrijk vinden en verzonnen hebben qua oplossingen. ook bij D60 terechtkomen. Uh -huh. En dat zie je niet, want het is een enorm proces. Want we dienen het eerst bij D60 in en dan komt het en dan komt het in de Tweede Kamer. Maar uiteindelijk is het wel de Jonge Democraten die als eerste politieke jonge organisatie gez gezegd hebben. het is afgelopen, die homohuwelijk moet gelegaliseerd worden. maar bijvoorbeeld ook hypotheekrente aftrekken. En dat hebben we via D60 uitgebreid. Dat is Je bereikt het wel wel wat mee. En niet alleen maar een paar wetsvoorstellen. Ja. Uh, ja, wie, ja, dus... zeg maar. Uh... Nou, ik, ik, ik ben trots uh, op het feit dat de over de eerste organisatie van Nederland was. De politieke organisatie van Nederland. Uh, nog steeds de onafhankelijke jonge organisatie van Nederland. Het enige wat we hebben is een financiële liaison uh, uh, met de VVD. Uh, meer niet. Politiek zijn ja. het leek onafhankelijk. Amendementsrecht. Uh, amendements maar ik denk oprecht nog wel dat we uh, uh, de politieke leersgroep van Nederland zijn. Als je ziet waar, het, waar uh, we hebben okay. minister-president mogen leveren. Dat is één. Maar twee, als je terug gaat even naar 1974. En Thierry Baudet zou dat moeten weten als historicus heeft de JOVD de basis gelegd voor uh, uh, het paars kabinet tijdens het de Sanders-beraad. En dat is denk ik wel even de meest belangrijke zaken die we gerealiseerd hebben als JOVD. Ja, de JOVD. De puinhoopjes ja. zijn we nog aan het opruimen, hè? Dat is dan. OCD weet je niet mee, hoor. Dat we, van, dat van, van dan de JOVD? Dankjewel, top. Dan gaan we even naar rood. Nou ja, ik denk dat als je het hebt over politieke spelletjes, abonnementen, moties en dat soort uh, uh, gedoe... Dan denk ik inderdaad dat hij misschien wel een punt heeft en dat het, uh, dat het een spel in de marge is. Maar ik denk dat we vooral moeten kijken naar hoe betrekken je uh, jongeren bij de politiek. En uh, hoe uh, betrek je ook de politiek bij jongeren. En ik denk dat daar politieke jongerenorganisaties een hele grote rol kunnen en eigenlijk ook moeten spelen. Door um, jongeren er ook op te wijzen dat de politiek niet alleen in Den Haag gebeurt. Maar te laten zien dat je samen uh, je leefomgeving kan inrichten. En dat je samen daar ook dingen in kan bereiken als je ook, uh, ja, nou. je, je verenigt. In het verleden veel bereikt. Uh, Lucas, in de toekomst, uh, bestaan de politieke jongerenorganisaties in 2020 nog? Ja, dat denk ik wel. Alleen um, denk ik wel dat ze dan meer van hun potentie moeten waarmaken dan ze nu doen. Want um, hoewel ik Baudet niet herken in het beeld van baantjemachines, daar geloof ik niet zo in. Is het wel zo dat we veel meer zouden um, kunnen doen dan we nu doen. Zeker direct voor jongeren. We hebben nu in um, DS Utrecht bijvoorbeeld, die zijn er bezig met een jongerenombudsteam. Uh, pakken gewoon klachten van jongeren op. Komen toevallig ook veel mbo'ers langs vaak ook klachten over scholen. Mm -hmm. uh, van jongens, kunnen jullie daarbij helpen? We hebben natuurlijk veel direct contacten met gemeenteraadsleden. Um, en dan kun, kun je heel direct wat, wat betekenen. En dan, daarmee laat je ook gelijk zien... Um, hoe je politiek iets voor elkaar kan krijgen. Betrek je een jongen bij het proces. Alleen, dat zouden we veel meer moeten doen. daar zouden we veel meer moeten samenwerken met... Um, zo, zowel met andere PAO's, maar ook veel belangrijker nog met, met niet-PO-organisaties, dan ga je dus kijken naar studentenbonden... dan ga je kijken ja. ook naar jongerenvakbonden, enzovoort. Okay. Dat zouden we veel meer moeten doen om ons bestaatsrecht nog echt uh, vast te houden. Maar Hans, het past toch niet meer bij onze generatie... Nou, ik denk het net wel, vormen en enthousiasmeren is heel belangrijk. Maar ook als je gewoon kijkt welke invloed het CDA in ieder geval kan uitoefenen binnen haar moederpartij. We hebben aan de basis gestaan van het strategisch beraad. Los van wat je ervan vindt, wij hebben ervoor gezorgd dat het er is gekomen. Het CDA was bijvoorbeeld voor de kilometerheffing. We hebben het eruit geamandeerd. We kunnen eigenlijk op verschrikkelijk veel manieren invloed uitoefenen uh, op het CDA. Ik denk maar... dat ook algemeen erkend is. En dat is toch wat je wil als je politiek betrokken bent mm -hmm. bij de samenleving, bij de overheid. Dan wil je toch op hey, zo'n je, je, je manier concreet niet... invloed. Jullie bedrijven he? hebben nog steeds concrete invloed... maar lid worden van een vereniging, dat is toch niet iets van deze tijd? Jawel, eerst absoluut. Wat je dus ziet, is dat jongeren steeds meer, veel meer dan vroeger... Uh, vrijwilligerswerk doen, alleen vanuit een heel ander perspectief. Niet vanuit het perspectief, ja, ik moest van mijn ouders gaan collecteren. Nee, vanuit het perspectief, ik wil graag iets doen. Ik wil graag iets doen voor deze maatschappij, maar ik wil ook iets leren. Uh -huh. En dat is ook precies de reden waarom de jonge democraten... de afgelopen jaren verdriedubbeld zijn... en de grootste politieke jonge organisatie van Nederland zijn omdat wij zo focussen op die scholing van onze leden. Iedereen de kans krijgt om bij ons zichzelf te ontwikkelen... op dat gebied wat hij of zij het interessantst vindt. En dat is waar je jongeren nog steeds mee trekt. Jong socialisten? Nou, Laten we niet vergeten dat bijvoorbeeld uh, ook studieverenigingen... Um, en zelfs ook studentverenigingen nog steeds wel een leden aantal toenemen. Mm -hmm. Tenminste, na een tijdje van daling. En ook bij PO's gaat het weer omhoog. Je merkt dat jongeren toch het gevoel hebben... ja, als ik wat voor elkaar wil krijgen, dan kan ik dat niet alleen maar in mijn eentje. Ik wil er toch wel wat aan doen. Ja. En dat, dat, dat besef is wel degelijk. We, moet, we moeten het wel oppakken. En we moeten wel degelijk veranderen, denk ik. We moeten meer van onze krachten gebruik maken... De, de dingen die we zouden kunnen realiseren. Maar de animo is wel degelijk. Ja. Als we naar de politieke partijen kijken... dus de, de, de moederorganisatie. We hebben op dit moment geloof ik tien politieke partijen... in, uh, in de Tweede Kamer. De, de, de, de splinters van, uh, van de PV hebben nu niet uh, meegerekend. Uh, we krijgen er straks misschien ook nog de 50-plus partij bij. De piratenpartij er misschien bij. Is, zien jullie dat er ook zo gebeuren in de toekomst? Dat we steeds meer partijen krijgen, dat die partijen dus wat kleiner worden? Of denk je dat we straks gewoon weer naar een paar hele grote partijen gaan? Ja, dat is een golfbeweging natuurlijk. Ja. Dat was, dat gaat natuurlijk, kijk, als je naar de jaren 70 kijkt, dan heb je ook een aantal van die losse splinterpartijen. De boerenpartijen die weer opduiken. Um, CDA, natuurlijk lang groot machtsblok geweest, Ik was daarvoor twee grote machtsblokken. Ja. Dus het, het gaat een beetje op en neer. Ik denk dat een aantal van die partijen over een tijdje ook weer fuseert met, met dan wel een aantal vergelijkbare kleine partijen, dan wel een grotere partij. Um, wat maar is... zien jullie dat bijvoorbeeld met elkaar gebeuren? Of vanavond worden we het niet over heel veel punten eens... maar een aantal van je partijen zou misschien ook op de nieuw samen kunnen gaan. Is dat voorstelbaar? Of zeg je van, nee, we, we hebben zo onze eigen identiteit, dat, dat gebeurt niet. Ik zie jou echt heftig nee schudden. Ik zie dat Kramp. niet gebeuren, nee. Nee. En dood ook nee. niet? Nee, nee absoluut niet. niet. Nee. Ja, ik vind het toch een beetje naïef om te zeggen... Dat je, dat je absoluut niet zou fuseren als je kijkt naar de afgelopen honderd jaar... Hoeveel fusies er wel niet zijn geweest. Volgens mij geen enkele partij die honderd jaren al, al meedoet aan de verkiezingen. Um, dus ik denk dat het ook naïef is om te zeggen dat wij nooit zouden fuseren. Ik zie het op dit moment niet snel gebeuren, um, maar ik zou nooit nooit zeggen... Nou, ik denk dat wat heel interessant is... Dat, dat dat sluimert ook een beetje in de inbreng van Baudet... is dus dat hij zegt, van, als ik het vrij vertaal... dat we wel een beetje te maken hebben met een verhyping van de politiek. Ik denk dat dat wel iets is wat, wat gewoon echt heel reëel is. We hebben echt heel vaak verkiezingen. Hè? Dit, is, dit is eigenlijk alweer heel snel een verkiezing. Eigenlijk nadat er al één is, is geweest. Uh, uh, er wordt overal bovenop gedoken. En dat je nou zegt, goh, wat wordt er consistent uh, beleid gevoerd door partijen... dat, dat zie ik... Met alle respect bij heel weinig partijen maar gebeuren. Er wordt op de waan van de dag ingesprongen. Weinig echt meer vanuit de ideologische ja. basis waaruit je voorkomt wordt er geopereerd. Nou dat zijn uitdagingen en daar staan we zelf voor aan de lat. Om daar nou eens veranderingen te brengen. Dat is ook goed voor het aanzien van de politiek. Maar laten we dan ook meteen even naar die politiek op dit moment kijken. De campagne is volop bezig. Jullie volgen het van binnenuit. Ze dus maken er ook onderdeel van uit. Um, hoe vind jij eigenlijk, is dat veel te veel hypes in, de, in, in deze campagneweken? Ja, ik denk dat, uh, dat, dat dat echt, daar maakt iedereen zich schuldig aan. Denk ik dat iedereen ja. bezig is, uh, hoe kan ik in het acht uur journaal komen? Ja. En als je er niet mee bezig bent... Maar de politieke jongerenorganisatie, uh, zijn jullie er ook mee bezig? Hoe kunnen we eigenlijk zoveel mogelijk invloed uh, krijgen, ook door de media te halen? Uh, ja, ook door de media uiteindelijk. Ik media is nooit een doel op zich. Het is altijd een middel ja. om iets te bereiken. Wij hebben bijvoorbeeld afgelopen weken keihard gewerkt... En, uh, ons amendement op het D66-programma... die er allemaal doorheen zijn gekomen. Ook al waren er een heleboel ontraden. Nee, dat kost heel veel tijd. Dat is niet media-geil uh, wat dat betreft. Uh, maar we hebben het wel voor elkaar gekregen. Maar er zijn ook een heleboel dingen waar we wel via de me media proberen... kiezers uh, van bepaalde onderwerpen bewust te worden. Maar uh -huh. ja, het is... Uh... En, en, het is een beetje de waan van de dag, politiek. Hè? Het, is, uh, het is vandaag, dit, morgen dat. Is dat iets van onze generatie of is dat de generatie voor ons? Zijn dat de veertig is? Ja, ik denk dat het ook wel een beetje ligt aan zeg maar, de, de nieuwe stijl van media... dus de Twitter, ja. de Facebook. Dus dat eigenlijk iedere tien seconden willen reageren... dan heeft Van der Staaij iets geks gezegd... en iedereen wil uh, binnen twee uur een tweeter uitsturen... en niemand is dus mee bezig op hoofdlijn. Het feit dat we eigenlijk de hele van de campagne... over de langste debuut hebben gehad... waarvan ik denk, ja, het is een belachelijk ding... maar of dat nou het belangrijkste is... waar we momenteel van Nederland voor staan, ik denk het niet. Nou, Bram? Kijk, de ontzuiling van de Nederlandse samenleving is, is wel erg belangrijk. Als je naar Vlaanderen kijkt of naar Wallonië. Uh, dat zijn mensen lid van een liberale mutualiteit. Dat zijn mensen lid van een liberale vakbond. Van de liberale partij. Dat, daar is het echt een, een, een soort van levensvorm. Dat is in Nederland niet. Wat wij 50 is... jaar geleden hadden. Ja, exact. Ja. Mensen ja. wisselen heel snel van partijen. Uh, mensen, dat, je ziet de Vlaanderen als de verkiezingsuist, dan komt toch, er toch wat verschuiving plaats. Maar het algemeen blijven mensen toch wel bij de socialistische beweging, de liberale beweging of die christelijke beweging. Soms ook een beetje met de Vlaamse nationalistische socialistische beweging. Maar in Nederland zie je dat niet. En daardoor merk je ook dat het enorme verschillen kan veroorzaken. Mm -hmm. Na verkiezingen en ik het hele politieke landschap kan omgooien, zoals nu. Ik heb op de flanken. Vandaag onderzoek van TNS Nipo, uh, Lucas. Waaruit mm -hmm. blijkt dat uh, de, Nederland weet te weinig over politiek. Om even één ding eruit te halen. 50% van de ondervraagden weet niet wanneer men van een coalitie spreekt. Ja, dat is toch een beetje jammer, hè? Ja. Nee, dat, dat is denk ik ook al een deels een faal. Uh, een, gewoon, gewoon, gewoon echt een fout van de politiek zelf. Want je, er wordt zo vaak over ingeschoten van met wie ga je wel en met wie ga je niet. En dan krijg je langzamerhand een beetje een idee van... Um, je zit al in een coalitie als je het woord lijstverbinding in de mond hebt genomen. Mm -hmm. um, ja, je kan wel hard roepen van dat moet er maar bij het onderwijs liggen en dat soort dingen. Um, om eerlijk te zijn, ik, weet, ik, ik kan niet zo snel zeggen waardoor dat komt. Dan zou ik nu gaan, gaan lopen gissen. En dan kom je, op, dan kom je waarschijnlijk op, op antwoorden uit die niet helemaal waar zijn. Maar die je wel oppakt als waar. Dus dat daar, en dan draag je juist bij aan, aan een beeld wat je, wat je niet wil creëren. Hans? Nou, kijk, als je, kijk, wij zijn allemaal redelijk uh, fulltime met de politiek bezig. Maar als je dus een huis en een gezin hebt... en uh, ja, al die dingen waar je mee bezig bent... dan kan ik me voorstellen dat de politiek beperkt blijft... tot uh, hoogstens een half uurtje nieuwsuur. En dan is het ook even lastig om het allemaal mee te krijgen. En dat is een beetje het probleem. Politiek is niet makkelijk. En als je politiek makkelijk maakt, dan versimpel je het. En als je het versimpelt, dan hou je mensen echt de waanvoorstelling... voor die helemaal niet correspondeert met de werkelijkheid. En dat zie je ook dat sommige partijen nu doen. En dat is een beetje het gevaar van dat hele populisme... Dat er hele makkelijke dingen worden geroepen. Terwijl de waarheid helaas eh, toch te, veel moeilijker is. Maar ook is. blijkbaar te weinig uitleg. Want uh, van de vrouwelijke mensen die ze hebben onderzocht. En van de jongere groep uh, kiezers. 28% weet niet dat op 12 september de, dat er dan leden van de Tweede Kamer worden gekozen. Men weet er zijn verkiezingen. Maar ja, er zijn verkiezingen we weten niet dat het dat gaat om de nieuwe Tweede Kamer. Is dat erg? Is dit iets waarvan je denkt van... Ja, dat is ja. absoluut erg. Ik denk dat we uh, ontzettend blij moeten zijn... dat we, vooral onze generatie uh, kan misschien... Uh, we waren er niet bij toen er geen democratie is... maar het is ongelooflijk belangrijk dat we hier in de democratie zitten. En die, bedoel, die, die leeft op het feit dat mensen uh, weten... Uh, dat ze kunnen kiezen, dat ze gaan kiezen... maar ook dat ze weten waarop ze kiezen... en dat die keuze geïnformeerd is. En dan is het, ja, dan is het heel erg als 28% aangeeft... dat ze niet weten waarom ze kiezen. Uh, jongens, socialisten, dan de heel verleden gaan we weer door. Ja, ik, daar ben ik grotendeels met je eens... maar laten we ook, niet, ook niet, weer niet al te veel opblazen. Bedenk wel, we zitten nu nog, wel aan het eind, nog steeds aan het eind van de vakantie. Er komen gewoon een hoop mensen terug. Twee um, weken. Ja, twee weken. Maar zo, zo flauw zo, zo is het wel. Aan de andere kant, ik merk eigenlijk... nu tijdens deze week campagne al... De vragen die je krijgt um, gaan vaak juist wel over de politiek inhoudelijke onderwerpen. En dan blijken mensen toch best wel een hoop te weten van um, het soort onderwerpen waar de politiek mee bezig gaat. En dan komen ze misschien met een uitgebreide technische vraag over de, uh, de coalitievorming. Maar ze hebben wel een idee wat ze belangrijk vinden en wat ze, en wat ze willen hebben. En dat vind ik eigenlijk zelf belangrijker nog dan dat um, iemand je uitgebreid komt ondervragen over de zetelverdeling. Mm -hmm. En... en... Bram, je wat ook reageren? Ja, kijk, wat erg belangrijk is, en dat merk ik zelf. Ik probeer één keer in de maand dus zo, een gastles dat te geven op mijn school. En je merkt dat daar echt een ontzettend gebrek is aan, aan, aan zaken als burgerschap. Uh -huh. uh, überhaupt ingaan op het onderwerp. Uh, politiek. Ik ben erg blij dat er nu eindelijk een uitgeverij is die ook de jongere organisaties heeft opgenomen in de lesstof, Zodat het ook echt bij mensen bekend wordt. Want je merkt, kijk, op de verkiezingsmarkt, op hogescholen, universiteiten is het niet zo'n probleem. Maar dat is natuurlijk ook, hè? jullie komen natuurlijk op dit moment ook vooral bij studenten. Dus, hè, dat is ook, exact. Nou, nou, Be b niet niet but, maar maar ook in het maar. en dergelijke. Daar is echt heel veel werk te verzetten. Ik denk dat je daar ook met als debatproject en zoveel en dergelijke ontzettend veel kunt doen. Ja, nou daar zijn we dan wel met z'n volgens mij alle Dat dat er meer, uh, meer informatie bij jongeren, scholieren moet zijn over de politiek. Dat kunnen we op het bord schrijven. Ja, Bram, je mag daar weer naartoe lopen. Uh, ondertussen kan uh, Lieke nog een, een laatste statement maken op dit onderwerp. Ja, ik denk wel dat het ook de taak dus is van de jongerenorganisaties... om actief op jongeren af te stappen. En niet alleen af en toe bij een debatje op te treden... maar echt constant het gesprek aan gaan met jongeren. Van wat is dan die politiek? Wat kan jouw rol daarin zijn? En laten we samen nou eindelijk eens uh, vechten voor een betere wereld. Het is vijf minuten voor half zes. U luistert naar Nu al wakker. Een verkiezingsspecial, de nacht van de toekomst. We debatteren over verschillende onderwerpen met politieke jongeren. Zometeen gaan we het hebben over de zorg. En we gaan dan kijken, de balans opmaken van deze nacht. Waar zijn we met elkaar over eens geworden? En de vraag, welke coalitie krijgt Nederland straks? Maar nu eerst Ain't Got No Nina Simone. Ain't got no home, ain't got no shoe. Ik zal niet herhalen wat de laatste zin was die hier werd gezegd uh, tijdens de muziek. Maar we, we zijn er weer, één kant oh. nou muziek. En u hoort dat dus: sfeer zit er goed in. Goedemorgen, u luistert naar Radio 1. Nu al wakker, een verkiezingsspecial met vijf uh, jonge kandidaten. Of kandidaten, <laughs> ze, ze, ze, ze zijn zelf niet verkiesbaar. Het zijn uh, politieke jongerenorganisaties die hier met elkaar in debat zijn gegaan al de hele nacht. En af te leggen we ook wat tegenstellingen ervoor. En uh, we hebben er weer een paar. En er zijn een aantal die, zitten, die verheugen zich al een tijd erop. Ehm... Um, eens even kijken. Kamperen in Frankrijk of backpacken in Peru? Ik begin dit keer wel... Ja, Bram? Wat was het? Kampe... Oh. Kam... Er zit geen hotel bij. <laughs> ja, to to is, een hotel. Hotel. Okay. is die J of nee. Kamperen in Frankrijk <laughs> of backpacken in Peru? Nou, doe maar backpacken in Peru. Lique? Kamperen in Frankrijk? Ja, kamperen dan maar. Nee, Poenbouw, ben ik ben er niet geweest. Daar ga ik graag heen. Backpacken. Backpacken. Drie backpackers en twee kampeerders uh, in Frankrijk. Eens even kijken. De weigerambtenaar wel of geen vrijheid van meningsuiting? Oeh. Oh, nou wat is hier? Een weigerambtenaar of geen vrijheid van meningsuiting? Oh, ja. Huh? Ja, hoe ga je daar tussen kiezen? Nee. Ja. Kies, maar. kies maar tussen een weigerambtenaar en, uh, en geen vrijheid van meningsuiting. Bram. Ik ga een VVD'tje doen. Uh, ik, <laughs> ik behoud de weigerambtenaar. <laughs> dus dus, ik, dus ik, ik kies voor vrijheid van meningsuiting. Ja. ja keuze. Nee, ja. ik, ik wil hier echt niet tussen kiezen. Hier kies je niet nee. tussen. Nee. Oh, nee, CDA was nee. eerder op de nacht nog. Nou, je moet altijd kiezen. Ja, maar we hebben nou, ethische grenzen. Hè. Ik bedoel, dan doen we de laatste. Hier maar... kunnen jullie wel zeker wel tussen kiezen. Dierenpolitie of ritueel slachten? Lucas, dierenpolitie of ritueel slachten? Wat afgeschaft moet worden of wat moet blijven? Nee, wat, wat, wat, wat, wat, wat, waar houden, kies wat we je we voor? wat nou, kies je we voor? We dan wil de dierenpolitie houden. Ritueel slachten. Ritueel slachten. Dierenpolitie. Ritueel slachten. Ah, kijk, hier ook weer over verdeeld. En zo zien we net, er worden soms gekke coalities gesmeed. En uh, soms zijn we het over alles eens, dat, uh, dat gebeurt ook wel eens deze nacht. Um, we gaan het heel even hebben over uh, zorg. Want dat is een uh, belangrijk thema tijdens deze verkiezingen. Ik geloof dat 4500 euro per persoon in Nederland wordt uitgegeven aan zorg. Op dit moment klopt dat? Ja, 5600. 5600 inmiddels. Ja. Um, ik ben benieuwd, zijn we, worden we het daarover eens wat er moet gebeuren met, met de zorg? Nee hè, rood. Wat vinden jullie? Wat wij vinden is dat, um, dat het een, een heel um, een mooi teken is dat veel mensen ouder worden in ons land. En dat die mensen dus ook de zorg krijgen die zij nodig hebben. En dat is een politieke keuze die je daarmee maakt. Dat je zorgt dat, dat de zorg goed toegankelijk is. En dat het niet zo is dat alleen maar mensen met heel veel geld de zorg kunnen betalen. Zoals de VVD dat liever ziet. Oké, okay, VVD of JVD? Nou goed, ik vind dat onzin. Kijk, ik vind best wel dat je van mensen wat mag vragen hè, voor zorg. Um, en daarbij komt dat we de zorgtoeslag in dit land. Dus op het moment dat je niet in staat bent om het te betalen... heb je enigszins compensatie daarvoor. En je kunt het wel weer inkomensafhankelijk maken. Zoals al veel inkomensafhankelijk is. Je betaalt al ontzettend veel. Als je 52% belasting betaalt, draag je al ontzettend veel bij... Hm? aan dat sociale stelsel. En natuurlijk, dat is solidariteit, hè? Uh, uh, uh, uh. Mensen die gezond zijn betalen voor mensen die ziek zijn. Uh, rijke mensen betalen voor mensen die wat armer zijn. En ik, en ik denk dat dat wel een redelijk eerlijk systeem is. Jonge democraten? Ja, we willen allemaal denk ik een heleboel. We willen allemaal hele goede zorg tot een uh, einde van de tijden. We willen eigenlijk alles ook voor goed krijgen. We willen ook dat iedereen alles goed moet krijgen... Het enige Weet je, de vraag is gewoon, hoe ga je het betalen? En de afgelopen tien jaar is het ongeveer verdubbeld, de zorgkosten. En dat is gewoon iets waar op een gegeven moment een remmen moet komen. En de vraag is nou, hoe ga je dat eerlijk betalen? En dan zeg ik ook, die premie moet gewoon inkomensafhankelijk. Want je wil gewoon dat uiteindelijk iedereen dezelfde zorg kan krijgen. CDA? Ja, hier is eigenlijk ook het verhaal. De markt, die brengt ons niet alle heil, zelfs een beetje weinig moet ik melden, in, in de zorg. En aan de andere kant moet ik ook melden dat de staat, de overheid, heeft ons heel erg afhankelijk gemaakt. En we hebben heel veel uitbesteed aan de overheid en zijn dat niet meer zelf gaan doen. En in dat opzicht vind ik juist het CDA, CDA verhaal van meer samenleving, vind ik ook als het over de financiën gaat, maar met name ook als het over het moraal gaat, heel belangrijk dat mensen weer zelf verantwoordelijkheid nemen voor de zorg voor hun kinderen, voor hun ouders, die mm -hmm. ook voor hun gezorgd hebben. Dus dat was samenleving veel meer weer zelf aan de lat om voor elkaar te zorgen in plaats van dat we dat lekker bij de overheid of bij de markt stallen. Ik vind heel onwenselijk. een jonge socialisten. Nou, ik sta er wel van te kijken dat het CDA komt weer met een, een iets wat vaag verhaal over samenleving. Maar als dan een puntje bepaaltje komt, ligt het toch weer bij de, bij de, de patiënt en de omgeving zelf. Dan zoek het maar uit. En dat vind ik een beetje het probleem met hoe we nu met zorg omgaan. Elke keer dat er wordt gepraat over zorgbezuiniging, dan wordt het gepresenteerd als... ja, dit verdelen, dit verdelen we dan gelijk over het hele bord... Maar dat komt eigenlijk neer bij de mensen die de meeste zorg nodig hebben. Dan praat je over zieken, dan praat je over ouderen. En dan heb ik dus over maatregelen als het volgen van eigen risico. Um, dan heb, en dan heb ik het als ja. nog, veel meer, nog veel meer bij de mantelzorg neerleggen. Die... En dan denk ik. CDA en dan dat. Nou, wat ik heel belangrijk vind is, en ik vind dat we daar best over mogen praten... Eh, als er nu zorg nodig is, dan is het de eerste reflex van heel veel mensen... helaas ook van veel politieke partijen, oh de overheid is dat. En we betalen met z'n allen een bepaald bedrag, Dan moet het maar van kunnen. En ja, dat, ik vind dat een hele vreemde reflex. Ik denk dat met name zorg, kijk als je het over genezing hebt... dat kunnen we niet zelf gaan doen. Eh, daar hebben we gelukkig heel goede specialisten voor in Maar als het gaat om de verzorging van mensen... dan denk ik dat we best ook een beetje de hand in eigen boezem mogen steken... en dat we onszelf ook al een beetje verwend hebben lui gemaakt hebben van, oh, is er iets met mijn moeder? Oh, gelukkig, daar is de overheid. Hoef ik het niet te doen. Rood? Ja, ik vind dat echt heel mooi klinken, wat CDA hier zegt. Maar het probleem is wel dat we ongelooflijk veel overbelaste mantelzorgers hebben in Nederland die het ja, niet meer bij kunnen benen. Probleem, dat is een heel groot probleem. Dus we moeten wel zorgen dat um, waar die hulp niet beschikbaar is, um, en dat, um, dat we er sowieso voor zorgen dat we een goed systeem ja. hebben. En dat kan door de uh, zorgpremie inkomensafhankelijk te maken, wat al eerder werd gezegd. Um, wat er ook betekent dat de zorgtoeslag kan worden afgeschaft en dat levert gewoon ongelooflijk veel geld op. JLVD? Nou kijk, belangrijk is dat die zorg uh, uh, bij, rondom de patiënt was georganiseerd. Hè, dus uh, mantelzorgers, daar ligt een enorme druk bij. Ik denk dat je echt naar wijfelijk en dergelijke wat terug moet. Uh, die huisarts als poortwachter dus niet zo snel naar een specialist te stappen... als wat bij de huisarts wel opgelost kan worden. Wat de inkomensafhankelijke premies betreft, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Kijk, ik denk dat het systeem al zo in elkaar zit, solidair... dat mensen die meer verdienen... Uh, ook meer bijdragen aan het, aan, aan, het, aan het stelsel. En ik denk niet dat je dit ook nog inkomensafhankelijk moet maken. Ik denk dat dat gewoon voor iedereen gelijk moet zijn. Jong dus uh, Jongens, middel Jong dat wordt natuurlijk voor een deel ook weer gecompenseerd. Dat je nu ziet dat mensen met uh, vaak met een laag inkomen, um, die toch op het algemeen een tikkie ongezonder leven, juist ook weer veel meer zorg hebben. En, wil je dan, en op het moment dat je de balans, um, zoals je het zelf noemt, wat gelijk gaat verdelen, leg je juist weer di disproportioneel bij die groep mensen. En hoe je het ook bent of verkeerd, daar kom je dan op uit. En dan moet je toch gaan kijken naar, is het ergste ergst verdelen waar die klappen hier al een stuk minder hard aankomt. En ja, dan is inkomensmakkelijke premies is een optie... Dan kun je ook eens kijken naar bijvoorbeeld hoe ga je die specialist dan nou betalen als je, nou, als je er helemaal nou terecht komt. Dan kun je ook gaan kijken, en dat is natuurlijk een hele stap verder en dan komen ze we nog wel aan. Um, regionalisering en ook weer hier uh, het opbreken van die gigantische instelling. Want daar gaat ook een hele hoop geld verloren. Jonge Democraten. Ja, ik denk van alle van de verzorgers uh, van in Nederland. Uh, hebben alle zorghoofdstukken van alle politieke partijen een cijfer gegeven. D66 kwam een kop en bovenuit met een 8. Het hoogste cijfer van iedereen. En dat komt omdat D66 en ook de Jonge Democraten keuzes durven te maken. Je wil er namelijk aan de ene kant dat iedereen kostenbewust wordt, maar aan de andere kant niemand belemmerd wordt... om de nodige zorg te krijgen. Dus je wil, niet je wil geen uh, drempel opwerpen zoals bijvoorbeeld de VVD doet bij de huisarts. Je wilt daar geen eigen bijdrage, want dat is je poort. Je wilt dat mensen naartoe gaan als het noodzakelijk is. Je weet ook dat er bijvoorbeeld geen marktwerking ontstaat bij een eerste hulp. Maar we weten ook dat Amsterdam geen vijf eerste hulpen 24 uur per dag nodig heeft. Dat zijn allemaal dingen... En ik step er al eventjes aan. We hebben niet overal in iedere dorp een enorm ziekenhuis nodig... die alles maar moet kunnen behandelen. Het is niet erg om voor een nieuwe heup 80 kilometer te rijden... aangezien dat okay. het maar één keer hoeft. Ja, um, Bram, je zei net dat, uh, dat ons systeem eigenlijk al best solidair is... zoals we het nu hebben. Ja. Vind jij 500 euro eigen risico nog steeds solidair? Ik vind dat solidair. En ik, uh, ik, ik, wat, wat ik tevens vind, is dat ik het, ik vind het belachelijk iets... dat iemand voor dezelfde zorg meer moet betalen. Ik vind dat echt belachelijk. Ik denk dat ons systeem zo solidair is dat je namelijk. Je hebt natuurlijk een belastingsscheef van 52%. Je draagt zoveel af aan die verzorgingsstaat. Ja, en je bent dus 500 euro in je eerste maand kwijt op het moment ja, dat je chronisch ziek bent of een zorg, ander. Ja, en je hebt zorgtoeslag. Oftewel, ziek zijn is een keuze bij de VVD. Absoluut niet waar. Want je maar, wordt gecompenseerd middels die zorgtoeslag. En dat dat een heel redelijk bedrag is per jaar. Wat je dat dan schiet zelf niet bijdragen. op voor de mensen met de lage inkomens. die vaker in een ziekenhuis terechtkomen. vaker gezondheidsproblemen hebben. Is die eigen bijdrage van 500 euro. is echt een nekschot. Dat kunnen we niet accepteren in Nederland. Ik heb gezegd, er is een zorg, dus dan is compensatie. En die telt je totaal niet mee. Dan hou je echt een laag bedrag over wat je nog zelf als eigen risico Gaat Ga dat die traakt. mensen maar vertellen die hun eigen zorg niet dat, dat kunnen betalen? Ja. ja, geef mensen alsjeblieft de ruimte. Ik kwam een vrouw tegen die vertelde: ik wil graag voor mijn, ei, voor mijn eigen moeder zorgen die ziek is. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook je gezin. En uh, je hebt je werk waar je aan moet voldoen. Er komt zoveel af op, op mensen tegenwoordig. Terwijl ze ook dat stukje zorg willen nemen. En daarom ben ik ook heel blij dat we CDA voor het pleiten voor uh, meer uh, zorgverlof voor mensen, zodat ze ook beter invullen kunnen geven aan die belangrijke zorgtaak. Dat is gewoon voor de mens zelf, voor de samenleving van belang. Maar het levert ook nog eens een keer financieel heel veel voordelen op. Ik denk ja. dat dat echt een oplossing is uit dit echt, eigenlijk geïnstitutionaliseerde zorgstelsel van ons. Een onderwerp waar we het niet uh, met elkaar over eens worden, die wijkverpleegkundigen. Staat iedereen wel voor dat, uh, dat, dat die zorg er dichtbij moet komen met de uh, wijkverpleegkundigen? Misschien wel even voor een voorbeeldje te noemen. Want iedereen kent waarschijnlijk de, de verhalen wel van dat er nu zo'n ongezonde gelaagde structuur is ontstaan, dat voor de ene een behandeling, bijvoorbeeld aantrekken van steunkousen, moet de ene verpleegkundige komen. Um, dan heb je een andere verpleegkundige voor een iets, iets gekwalificeerde handeling. Maar als dan een andere steunkous aan moet, moet die gekwalificeerde verple verpleegkundige weer weg. En de eerste uh, hulp moet weer terugkomen voor... Nou, de bureaucratie in de zorg. En, juist. En, en er zijn talloze voorbeelden van dat soort ongelooflijk langs heenwerkende, werkende, geldverspillende rotoperaties. Ja. Um, ja. Ga dan alsjeblieft terug naar die wijkverpleegkundige en stop met klagen over dat niet alles gespe gespecialiseerd is. We zetten hem op ons bord dat we duidelijk van met elkaar over eens zijn. Die wijk wijkverpleegkundigen, want ja. zorg, uh, zorg dichtbij. Zorg dichtbij, en, dat vind ik met name en, heel belangrijk. En zorg dichtbij, dat is belangrijk, want dat, dan ja. geef je echt om de persoon die ziek is. En hoe dat vervolgens is, of het dan een keuze is of niet, daar uh, zijn we niet uh, uitgekomen. Um, het is uh, inmiddels, een, uh, wat is het, negen over half zes, u luistert naar Radio 1. Nu al wakker, WNL. En uh, we hebben dus de, de Nacht van de Toekomst. Hier met uh, vijf kandidaten van politieke jongerenorganisaties. En misschien wordt u net wakker. En bent u dus nu ook wakker en denkt u van. Hé, wat een uh, verhit debat ze op de vroege ochtend. En dat denkt u misschien ook bij het volgende nummer. dat u denkt van, zo, dat knalt er lekker in. Maar neemt u van mij aan, wij hebben hier een slaaploze nacht gehad tot nu toe. Waarin we heel hard met elkaar hebben gedebatteerd. En dat gaan we nog zo meteen doordoen. Want zo meteen hoort u hier aan tafel wat nou de coalitie gaat worden. En uh, hoe de verkiezingsuitslag eruit ziet. U hoort het nu al twee weken voor de verkiezingen. Maar eerst zijn dit de opposites met slaaploze nachten.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 Zo gauw niets doen en moeten buiten met mijn tanden op mijn taal. Dus ik lig wakker dat de nacht te dromen. Zonder spanning over wat gaat komen. Morgen beginnen we de dag weer vrolijk, zie de zon opkomen. Licht wakker in bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd in kansen door. Slapeloze nachten in de zon breekt kansen door. mijn ogen reeds gesloten. denken als ik slaap, wil ik even weg van al mijn dromen. Ik zaterloos en yeah, en ik wil back to the future. Ik voel de plek van mijn voeten. Ik rij straks de stad licht te sterken, Blikken voor ijzer in de stad voor mijn schurken. Zo in ik mijn eentje, mijn visie, zuiver. Zweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten open, meesterplan. En de gans met de voor de greep dan hoe ver ik ben. Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit. Vingers de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 SLAPELOZE NACHTEN SLAPELOZE NACHTEN LIG ALLEEN IN bed DENK ALLEEN om MORGEN Mijn gedachten maken me geest. Mijn hoofd zit in de toekomst, mijn lichaam in het nu staat het naar de hemels, blijf blijven dromen in de buurt De zon breekt door, de sterren aan de lucht, dat is ons decor Planning voor morgen door mijn hoofd steekt voort Over wat ik kan worden, wat ik kan worden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 Opposits met slapeloze nachten. Vanavond zijn ze te gast bij WNL half acht live. Om half acht live op Nederland 3. Um, het is een beetje een. Uh, nogal een heftig nummer zo op de vroege ochtend. Zeker voor Radio 1. Nee. Dus excuus aan onze luisteraars. Ik hoop dat u er nog bent. Uh, maar het heeft alles te maken met dat we al de hele nacht hier nou. zitten. en uh, in een verhit debat hebben gezeten. Laten we eens even kijken. de balans opmaken. waar we het met elkaar over eens zijn geworden. Ehm. Um, nou, de normaalprint van Wilders is te walgelijk voor worden. Task voor zorgwerkloosheid. Eh, kleinere schaalverkleining binnen het onderwijs, met name op de, bij de mbo's. Aandacht voor hoogbegaafdheid, die 10.000, 14.000 eh, jongeren die thuis zitten. Dat kan niet... Die betekent dat de moet iets aan gebeuren, de weg ernaartoe, en, en daar zijn we het niet over eens. En uh, er moet meer voorlichting uh, komen over politiek, burgerschapsvorming werd gezegd, maatschappijleer, ook naar aanleiding van onderzoek van TNS Nipo, waar waaruit blijkt dat uh, mensen ontzettend weinig weten van, uh, van de politiek. En uh, inmiddels wordt het nog wat, uh, want zo werken we wel de hele nacht, we schrijven dingen bij. Uh, er wordt nog wat opgeschreven, snel nog door het CDA. Ja. Ja, dat was zorg, een zorg, hè? zorg dichtbij zorg dat is. Zorg dichtbij ook wat ja, en, en De meeste partijen voor, zijn voor wijkverpleegkundigen. Voor maar in ieder geval dat zorg dichtbij is. Staat er nou iets bij waarvan jullie zeggen Nou, dat is toch wel opvallend? Dat had ik van tevoren niet zelf gedacht dat we daar... Uh, want jullie spreken elkaar vaak, gaan vaak met elkaar in debat. Maar is er toch iets waarvan je denkt... Nou, dat horen we niet zo vaak zo met z'n allen. Nou Dikke? ja, ik vind de, de schaalverkleining in het onderwijs echt heel positief om te horen. Want er is natuurlijk jarenlang door heel veel verschillende kabinetten alleen maar aan schaalvergroting gewerkt. Dus ik ben heel blij dat we met deze jongeren ieder geval over eens zijn dat uh, schaalverkleining een goede stap zou zijn. Ja, dus ik neem dan aandacht dat jullie je gaan maken bij welk kabinet er ook gaat komen. Dat lijkt me vooral belangrijk. En ik zie hier ook, ja, er staat nu taskforce voor jeugdwerkloosheid. En um, er was net wat, wat terecht kritiek op dat taskforce wel heel zwakjes is. Maar ik meet wel een gevoel van urgentie bij, bij de groepen hiervan dat is toch eigenlijk, eigenlijk wel de, een van de belangrijkste prioriteiten van het komende kabinet. Je, jongens, pak dat nou eens eerst bij de horens. Uh -huh. um, en en doe, dat ook, doe dat ook vooral zo snel, zo snel mogelijk. Ja, dus die jeugdwekenlijst zou het zo snel mogelijk terug, uh, terug gaan brengen. Um, maar die, dus die schaafkruiken zeg je van hé, dat, dat is een positief teken, daar gaan we ons ook hard voor maken. En, en dat is allemaal over precies twee weken, want het is inmiddels uh, woensdagochtend en over precies twee weken, dan uh, zijn de verkiezingen. Laten we nog een klein beetje vooruitblikken. Uh, SP, Jan Marijnis die zei dat uh, de SP wel 45 zetels kan gaan halen. Ja, hij zei volgens mij tussen de 25 en de 45. Ja, de marge, hè? Ja, ja, dat is was een marge. flinke marge. Maar wel tot aan de 45. Ben je het met hem eens? Um, nou ja, ik, ik moet zeggen dat ik heel blij ben hoe wij er nu uh, als partij voor staan in de peilingen. Maar daar moeten we wel bij zeggen dat het slechts peilingen zijn. Dus we moeten absoluut afwachten wat er de komende twee weken nog gebeurt. En natuurlijk is het vooral gewoon aan de kiezer op 12 september en uh, dan zien we de uitslag. Ja, want er zijn ook heel veel debatten. Waar kijken jullie dit eigenlijk meest naar uit de komende twee weken? Ja, de directe straatcampagne eigenlijk. Um, de debatten zijn leuk om, het, om naar te kijken, alleen heb je zelf geen invloed op. En op het moment dat je, dat je op straat loopt, um, je staat te flyeren of je bent roze aan het uitdelen. Zeker de roze acties zijn bij ons, dat is echt leuk. En je krijgt in één keer allemaal feedback van mensen terug van... Ja, ja, um, ik, ik, ik, ik, ik zag die Samsung TV en ik wist het eerst niet, maar uh, ja, hij, ik, ik, ik was echt overtuigd. Dat is even een coachje van gisteren. En dat voelt er eigenlijk best wel goed, want je werkt ontzettend hard. En het zal je maar gebeuren dat je dan, dat dan in het debat iets helemaal misgaat... en dat je um, eigenlijk al die energie een beetje kwijt bent. En nu krijg je dat toch, toch weer terug. Ja. Dus dat, dat, dat, dat is ontzettend fijn dan kun je wel echt, echt nog een week of twee hard door. CDA? Ja, dat, dat, dat is wel waar wat je zegt. Dat je dus echt in dat directe contact met de mensen... dat is ook waar wij als PO's heel erg op inzetten. En met name ook in, met, met jongeren. Ja, dat stimuleert mij enorm om dan het verhaal uh, te vertellen. Om duidelijk te maken hoe belangrijk het is... welke echt essentiële keuzes uh, ervoor staan. He, er komt een beetje een tweestrijd. Dan is dat verhaal van het CDA. Minder markt, minder overheid dan meer samenleving. Nou, dat vind ik prachtig om dat te vertellen. En bram, dan na 12 stemmen begint dat uh, hele grote circus van coalitievorming. Je zit naast Lieke van de van rood, SP. Denk je, zie je het gebeuren? Samenwerken het VVD, SP in het kabinet? Kijk, ik, ik weet niet of ik Arrie moet inruilen voor, uh, voor Lieke. Het afgelopen het afgelopen jaar zat ik regelmatig met Arie. als als. Arie is de voorzitter, is de voorzitter, de voorzitter van, van de, de CDA. CDA. Exact, ja. ja. En en en werden we samen right. uitgenodigd als. als uh, voorzitters van de jonge organisatie van de coalitiepartijen. Uh, ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik zeg heel eerlijk, ik, als, ik het, als ik een cijfer moet plakken... dan denk ik een ene van twee. Het leek me heel erg moeilijk om tot een coalitie te komen. Kijk, uh, in Brabant is het gelukt... om, om de VVD en, en de SP samen in een coalitie te krijgen. Maar daar is wel een enorme concessie gedaan door de SP. En laten we niet vergeten... En door dat... de VVD. Nou, ik denk dat het wel een redelijk vvd programma wordt uitgevoerd. Maar kijk, maar dat, kijk als Wiedel heeft ook gewoon een set ik, ik heb gezegd dat formateur. maar drie punten kiezen, SP. en de rest van het programma laten vallen. Daar zijn ze mee akkoord gegaan. Maar er liggen totaal andere problemen voor. op provinciaal ja. vlak, die, die, die, die je landelijk gezien niet kunt oplossen. Okay. En het, het is in ieder geval goed dat de VVD het grootste in de peiling is op dit moment. En hopelijk ook de grootste wordt verkiezingen SP, En heel kort en dan ga ik naar de Jonge Democraten. Ja, en ik wil heel even duidelijk hebben over uh, Brabant. Want waar je ook een coalitie sluit en op welk niveau dat ook is. Concessies. Je doet allebei concessies en dat is in Brabant gebeurd. Precies, daarop uh, nou, dat punt is gemaakt. Uh, Jonge Democraten. Ik denk dat Bram uh, zijn grote leider uh, Mark Rutte een beetje onderschat in zijn uh, flexibiliteit en in zijn ruggenwervel. Die heeft hij namelijk niet. Uh, die man kan werkelijk met uh, ieder politiek vijand samenwerken. Hij flikt in het met de PVV. Hij weigert ze nog een keer aan uitsluiten. Waarom zou die ook? Want hij, zou, hij wil vooral niet met, uh, met middenpartijen gaan samenwerken. Dus ik denk dat hij het gewoon weer lekker op de flanken zoekt. Met de SP. Want hij heeft ook geen principes. Dus welke principes moet hij overboord gooien? Ik zie ze niet in ieder geval. Maar ik, ik kies als dus, wel. Maar dus ik, ik zou dat... vooral zeggen, stem, stem voor, voor mijn geval D66, maar in ieder geval ga niet strategisch stemmen van oh ja, ik wil absoluut uh, geen uh, roemer, dus stem ik maar op Rutte. Maar bent... Want Rutte gaat gewoon met roemer samen. Maar je dus... bent redelijk fel uh, nu richting Mark Rutte. Is ja. dit de uh, strategie om de stem uit het midden te halen? Nee, of, is dit, of, of, of is dit echt dat je gewoon dat denkt, van, ik, wil, ik wil niet met Rutte samenwerken? Nou, dit komt Goh. gewoon een beetje de frustratie uit meteen met Mark Rutte. Want het is een ontzettend sympathieke vent om te zien. Maar uiteindelijk wat je gewoon ziet is dat hij uh, de meest rage vorm af en toe aanneemt als het, als het gaat om politiek. Maar als dat aan jou vraagt, zeg je dan van ik adviseer om niet met Rutte samen te gaan nou, ik zou, ik zeg Nou, maar, wij hebben wij als jonge democraten altijd gezegd, sluit helemaal niemand uit. Uh, wij kijken de gewoon de naar het niet? akkoord. Nee, ook de PVV niet. En dat niet? Ook de SP niet. De wij, kijken naar, <laughs> ook de niet. Nee, wij kijken naar het akkoord en op het moment dat het akkoord goed genoeg is voor ons en Nederland hervormt op uh, ontslagrecht, op woningmarkt verder uh, en op pensioen aan AOW um, en Nederland echt verder uit deze crisis brengt, ja dan zetten wij er gewoon een handtekening over welke partij maar is dat, ook is dat niet een beetje dubbel? Want uh, dan kom ik ook weer bij de andere hoor, maar is dat niet een beetje dubbel Niek? Want aan de ene kant zeg je, uh, we sluiten niemand uit. En aan de andere kant zeg je, Rutte die toont geen ruggengraat... want die werkt maar met iedereen samen. Die doet ja, omdat wel, ja, omdat Rutte wel dus een handtekening zet onder akkoord... waar je echt wel je vraagtekens bij zet... in hoeverre dat nou een liberaal akkoord is. Ik had echt het gevoel, anderhalf jaar geleden... toen het akkoord werd gesloten met de PVV... daar zat geen enkel stempel, ook maar een beetje inkt van de, van de VVD op. En ik zie het hem zo nog een keer doen met de SP. Oké. Okay. Dat, is, uh, dat kraak helder naar... Ja, Liki, je wordt er helemaal gelukkig van. Nou, het idee om, uh, om met de VVD in een, uh, in een regering te zitten... word ik nog, nu nog niet per se heel gelukkig van. Uh, want ik wil wel even duidelijk hebben... dat, dat mijn voorkeur natuurlijk absoluut uitgaat naar een, een linkse coalitie... als dat mogelijk is. Dus uh, samenwerking met de Partij van de Arbeid en GroenLinks staat daarin voorop. Partij van de Arbeid? Ja, de, de JS zich toch redelijk duidelijk binnen en buiten de partij gesproken... ook voor zijn linkse coalitie. Ik denk wel dat um, gezien de verhouding in de peiling op dit moment... je er niet aan ontkomt, dat is overigens geen, geen vies woord... om ook verder naar het midden te kijken. Dus dan kijk je dus uh, naar CDA en of naar D66. Het zal, het zal een beetje van de verhoudingen afhangen... Um, en, en hoeveel er gewonnen en verloren wordt, wie dat, wie dat zijn... en wie zich waarin kunnen vinden natuurlijk. Dat is, dat is ook mooi waar. Maar, in, ja, en, en, en straks als, als coalitie worden gemaakt gaat het ook over breekpunten. Uh, nu hebben politieke partijen wel of geen breekpunten. Maar als jongere zijn er nou punten waarvan je zegt... Okay, breekpunten misschien groot worden, maar dat is wel iets, weet je, daar moeten we gewoon voor staan. Dat is tot op het laatste moment blijf ik daarvoor knokken. Lieke, je zit meteen al het jaar te knikken. Ja, Waar blijf jij voor knokken bij Emil Roemer? dat uh, de armoede onder kinderen af gaat nemen in Nederland. Want wat ik eerder zei, dat er bijna 400.000 kinderen opgroeien... in armoede in Nederland, vind ik echt onacceptabel. En daar moet een nieuwe regering uh, echt werk van maken. Oké. Okay. Andere punt, andere partijen. Nou, ja, wat ik net het begin aan uh, over jeugdwerkloosheid... en toen zei ik dat dit kabinet het hele programma jeugdwerkloosheid... gewoon paf en wegbezuinigd. Dat vind ik echt, de, al, eigenlijk van alles wat, wat, wat er de afgelopen twee jaar is misgegaan... dat is een hoop. Uh, vind ik eigenlijk een van de allergrootste missers. En als een nieuw kabinet dat laat liggen... daar niet expliciet mee bezig gaat... en ook heel agressief mee bezig gaat... dan, bezig gaat, dan uh, zou ik toch diep, laten we zeggen, vrij diep teleurgesteld zijn. Dan mag, dan mag de PvdA, de Partij van de Arbeid... laat ik even benadrukken nog een keer... mag daar geen handtekening onder zetten. Oké, okay, dus jeugdwerkloosheid moet, je moet hoe dan ook aan worden gepakt? Ja. Okay, jonge democraat. Hypotheekrenteaftrek. Euh. Kunnen, we mogen niet tevreden zijn met de enige stap die nu, nu gezet is. Ik ben blij dat de eerste stap gezet is, maar het mag niet de enige stap zijn. We moeten echt verder. Ik snap dat er allemaal interessante onderwerpen zijn en dat we nu denken dat de woningmarkt kan worden afgestreven en dat we er iets mee gedaan hebben. Maar dit is echt uh, halfslachtig. We moeten nu doorpakken en uh, ik zag geen handtekening zetten onder een akkoord wat niet verder gaat dan die hypotheekrente aftreksnijden. Maar vind je dan ook dat Pech dat als breekpunt moet benoemen? Nou, ja, ik denk dat je absoluut geen breekpunt moet hebben, want het, het zorgt dat je een hele zwakke positie hebt in de onderhandelingen. Ja, maar, maar het is duidelijk van, hè, jullie als jongeren strijden ervoor ja. dat, dat dat er absoluut ja. in blijft. CDA? Ja, we hebben een, als, als jongeren hebben we een, een, een stevige ethische agenda ingezet... door een raadstuk wat we recent hebben aangenomen. Mm -hmm. Dus dat vinden wij belangrijk, daar leggen we de nadruk op. Daar past bijvoorbeeld ook internationale solidariteit in. En ik kan me echt niet voorstellen dat wij met een, met een VVD... die gewoon 3 miljarder wil afknallen van de armste van de wereld... ja, asociale krijg je het niet. Daar kan ik me echt niet aan voorstellen dat wij daar op enige wijze aan, aan gaan meewerken als jongeren. Vind je überhaupt dat het CDA eigenlijk uh, zou moeten gaan regeren? Ik uh, citeer een groot CDA, Maxime vragen ons pas bescheidenheid. En ik denk dat dat eens te meer duidelijk wordt. Wij, als het, ik heb er alle vertrouwen overigens dat het verhaal de komende twee weken uh, nog meer duidelijk wordt. dat nog meer mensen begrijpen dat van, ja, het, dit is inderdaad het midden, daar zit het. En niet op de flanken. Uh, maar, maar het zit erin dat we weer verliezen als, als CDA. Dat is dan toch weer voor de tweede keer op brein een fors verlies. Mm -hmm. Dan moet je op een gegeven moment ook constateren... we hebben de afgelopen pak een beetje 60 jaar... op acht jaar na, dat waren ook nog eens de acht vervelendste jaren... die er waren in de politiek, ja, paars... op al die andere jaren hebben wij geregeerd. En, mm -hmm. en hebben verantwoordelijkheid uh, genomen. Misschien is het dan helemaal niet slecht om in de oppositie uh, te herbronnen. Daar zijn we mee bezig als CDA... om onze eigen identiteit wel heel nadrukkelijk naar voren te brengen. We zijn geen koppelaar in de Kamer. Dat, uh, zo zien mensen dat bij de CDA Daar kun je lekker... maar wij zijn een partij die ergens voor staat. Oké, okay. Jvd. Nou, Het zou me enorm teleurstellen. En ik als voorzitter ook zeker vol op het oorlog als ik zie dat er uh, geen hervormingen plaats hebben op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de sociale zekerheid. Ik denk dat de wet werken het vermogen echt een van de beste wetten is die, van, die van, uh, van liberale huizen afkomt. Ik denk dat dat wel een van, een van de meest. Uh, nee, ik denk dat ik daar als liberaal wel echt trots op pas op die wet. Omdat die nu in de tweede kamer is, is, is gekomen. Ik denk dat het in het volgende kabinet wel gaat gebeuren. Um, en als ik kijk naar bezuinigingen, dan zou het me enorm teleurstellen als er minder dan 20 miljard bezuinigd wordt. En, en al helemaal middels belastingverhoging dat bedrag binnengehaald wordt. Als ik de punten dus zou horen, dan kan ik hier geen coalitie spelen met de meerderheid van dat... jullie. Nee, geen breekpunt, maar nee, wel nee, als nee. we kijken naar de onderwerpen. Nee, dan is ja, dat wel, ja wel. Ja, maar je het net zelf al aan. Hè? We komen daar in een enorm versplinterd landschap. Ja. In een van de diepste crisissen die we recent hebben meegemaakt. Nou ja, dat vergt van de politiek ook een stuk verantwoordelijkheid bij iedereen. Ik zeg net, ik zou het fijn vinden als CDA een beetje zo herbronnen in de, in de ja, oppositie. Dus dat hoor ik veel bij de jongeren. Ja, maar je kunt dat niet afdwingen. Kijk, op het moment dat er daar geen regering komt... kun je niet zeggen, wij gaan even lekker herbronnen in de, in de, nee. de oppositie. Zoekt u het maar en uit. Iedereen, ja, iedereen past op dit moment bescheidenheid. bescheidenheid. Als je ziet wat de afgelopen jaren... Klunseld is in de politiek. Het is ongelooflijk. Ik kan me helemaal voorstellen dat mensen het helemaal gehad hebben. Dus ik mag toch ook hopen, vooral in deze crisis waarin we zitten. Ik wil niet Nederland down praten, maar het is, ik bedoel, we zitten gewoon in de ergste crisis van de afgelopen eeuw. Uh, dat iedere politieke partij uh, toch echt bij zichzelf moet nagaan van oké, okay, in hoeverre zijn die breekpunten, nu die echt breekpunten en hoeverre wil ik gewoon Nederland vooruit helpen. Ik zou het heel prettig vinden voor, dat is een kabinet van nationale eenheid. Dat vind ik eigenlijk een heel mooie term. Dat is heel lastig in Nederland, want er zitten veel flanken. Maar ik denk dat zo'n breed kabinet dat de politiek zegt... Uh, ondanks alle verschillen proberen we de handen zoveel mogelijk in elkaar te slaan... om deze crisis te bestrijden. Uh -huh. Dat gaat niet met iedereen, want agendas liggen vaak uh -huh. ver uit elkaar. Maar het principe... Dat we in feite allemaal die verantwoordelijkheid willen nemen. Dat ze ook wel heel erg doen. Maar kunnen jullie die handschoen niet oppakken? Dat ze uh, een soort, uh, met, met de jongere organisaties tot zoiets komt. Ja, nou dat is precies wat uh, de jonge socialisten dwars en rood... met z'n drieën hebben gedaan in mei. Toen hebben we onze partijleiders al opgeroepen... om op links goed samen te werken. Om aan de kiezers ook te laten zien dat er na 12 september... Maar dat, maar dat, ja, dat is niet de nationale eenheid. En nee, is een links eenheid, ons is dat is, dat, uh, dat is ja. een links onder rondje. Ja, en wil. dat is heel belangrijk op dit moment. Want we moeten aan de kiezers laten zien... dat er een sociale manier is om uit deze crisis te komen. En dat kan alleen als de partijen op links goed samenwerken. Ja, dat was, dat was toch geen akkoord te noemen. Het enige wat het zei was, we vinden zorg erg belangrijk en de woningmarkt ook, maar geen enkele oplossing. Waarom niet? Op het moment dat je op, over oplossingen moet gaan praten en daar compromissen over moet gaan vinden, betekent dat iemand moet gaan pijn En dat was precies het hele punt. Dat was links niet van plan te doen met die ja. onderhandelingen. Jonge Socialisten? Nou, dat is natuurlijk vol, volstrekt vol, vol, vol, vol, onzin. Het was een intentieverklaring om richting de verkiezingen samen te gaan werken. en juist uit die punten te komen. die kernonderwerpen in ieder geval aan te pakken. En waar ik, waar ik heel veel moeite mee heb. met een kabinet van nationale eenheid. is het de afgelopen paar jaar. en dan praat ik even over mijn naam: Balken en de 2 en natuurlijk Rutte 1 dat er op rechts enorm veel stukken is gemaakt. dus is heel erg veel bezuinigd. En nu zou links in één keer een hele hoop dingen moeten gaan opgeven... om in een kabinet van nationale eenheid te gaan zitten... en alles is vergeven en vergeten en zand erover. Ja, maar Als jij lekker met je wrok wil blijven zitten... dan dat is niet een constructieve houding. Het heeft gelijk dames. Het is helemaal goed gegaan. Ik dat heeft bijzonder zit al heel lang te wachten om hierop te reageren. Je zegt, dan moet links in één keer in een kabinet gaan zitten. Ik hoop van niet. Maar even belangrijk... Ja, Kijk, de de, de jongere organisaties. En, en, uh, dat vind ik een mooi voorbeeld. Het afgelopen jaar, toen er in het Katshuis niks gebeurde, en, en dat valt Rutte te verwijten, dat valt Maxime Behagen te verwijten, en dat valt Gert Wilders te verwijten, als er geen akkoord kwam, hebben de jongere organisaties een akkoord gepresenteerd. In eerste instantie met dwars erbij. Die voelden niet de verantwoordelijkheid om die hervorming en bezuiniging... die wij mm hebben -hmm. voorgesteld door te voeren. Ik denk dat we echt trots kunnen zijn op wat we toen als jongere organisatie gepresenteerd hebben. Dat werd in de media echt goed opgepakt dat wij die verantwoordelijkheid wel voelen. Nou, en een dergelijk iets. Uh, ik zou graag weer willen oppakken. Ik vond het hartstikke Echt een mooie tijd ook om jongere organisatie te laten zien... dat wij wel verantwoordelijkheid willen nemen. En dat het concessie doen echt pijn doet. Het ging toen over monopolie geld, maar het was wel een hele mooie okay. ervaring. En nu gaat het straks over echt geld. Nog twee weken campagne voeren. Jullie gaan er vol tegen aan. Zin in? Absoluut. Yes. Yes. Ja, ja optimistisch ook naar deze nacht. Ja, ja. ja. ja. even goed uitrusten. Ja. Want we hebben de hele nacht hier gedebatteerd. De hele nacht van twee tot zes over verschillende onderwerpen. Het doel was een beetje in deze nacht van de toekomst. Probeer te komen tot een aantal onderwerpen waar we het over eens zijn. En wat uh, hypotheken te aftrekken. Dat wisten we al. Alle partijen zijn we om daar iets aan te doen. Maar we zijn ook gekomen tot een schaalverkleining in het onderwijs. En dat is best interessant. Ik dank namens uh, Omroep WNL Bram Dirks van de JOVD, Lieke Smits van. Rood, Nicky van Tiel, Jonge Democraten Hans van den Heuvel, bestuurslid Politiek CDA, Lucas Roorda uh, en dat is de politieksecretaris van de jonge socialisten. We hebben het programma met een klein team gemaakt. Jannik was onze technicus vannacht. En Sanna en Jesper waren de regisseur en uh, einddirecteur van deze nacht. Het zit erop, deze nacht van de toekomst. Zometeen na het 6 uur journaal kunt u luisteren... naar het uh, NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. WNL is er vandaag gewoon weer om half zeven... met Avondspitio's, de Eerdmans en om half acht. WNL half acht live op Nederland 3 met Mona Keizer van CDA. En de oppositie. Vanaf volgende week, in de nacht van dinsdag en woensdag. Vertrouwd, nog steeds wakker en nu al wakker. Wat mij betreft een heel wakkere dag. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.